Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland wil dat Oekraïne onmiddellijk stopt met de gevechten en dat het land geen lid wordt van de NAVO. Alleen dan stoppen de Russen met de aanvallen, of zoals zij het noemen, de speciale operatie in Oekraïne. Rusland en Oekraïne overleggen vandaag opnieuw over de oorlog. Dat gebeurt in Belarus, een belangrijke bondgenoot van Rusland. Vanochtend is de MH17-zaak verder gegaan. De rechtbank staat ook stil bij de oorlog in Oekraïne. De rechtbank leeft mee met de bevolking en alle getroffenen door het geweld. En ook met al diegenen die in angst verkeren om het lot van familie, vrienden en hun land. De vlucht MH17 werd in 2014 boven Oekraïne neergeschoten in een gebied waar ook toen al werd gevochten. Bij de ramp kwamen alle passagiers om het leven, ook veel Nederlanders. Er staan vier mensen terecht. En vandaag komt de advocaat van een van de Russische verdachten aan het woord. Het aantal coronadoden is wereldwijd opgelopen tot 6 miljoen. Dat blijkt uit de geregistreerde cijfers, maar het werkelijk aantal ligt hoger. De meeste doden vielen in Amerika. In ons land ging het om ruim 21.000 mensen. De Omicron-variant gaat volgens een Poolse viroloog nu hard rond in Oost-Europa. Door het toenemend aantal vluchtelingen wordt het virus verder verspreid. En door het hele land zijn acties bezig om geld op te halen voor Giro 555... Zo zijn Sanne en haar moeder Nelleke al bijna een week lang koekjes aan het bakken voor Oekraïne. Ze zitten al op 600, vertelt Sanne bij Omroep West. Af en toe een deegje draaien, tussendoor dat ze in de oven zitten. Dan doen we ongeveer 3 à 4 bakplaatsen per dag. En aan wie verkoop je die? Aan mensen die bestellen op Facebook. 2,50 voor 10 koekjes. En ze bakken nog even door, want ze hebben al bestellingen binnen voor ruim 1300 koekjes. Het weer zonnig, maar ook bewolkt, vooral in het oosten. Het is nu een graad of 8. Ook morgen zon, dan iets warmer dan vandaag. Een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N244 ook maar richting Edam nog steeds dicht na een ongeluk. De afsluiting is tussen Midden-Beemster en de aansluiting 7. Tot zover de verkeersinformatie.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 same come on baby I mean,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 4 uur en uh, één rondje mogen ze dan uh, als uh, slotrace van het winter... en de kampioenschap uh, rijden over het circuit. Finish om half vijf, even na half vijf dan. Hè. Want het ene rondje, dat gaat natuurlijk ook nog mee. Hier is Den Hartman.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 Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant On a le temps de le faire qu'une seule fois par an Oh comme c'est beau le métier de parent Tu verras c'est que du bonheur Tu verras c'est de la joie Y'all les coucher les odeurs Y'all les vomir les caca et puis tout le reste Tu verras c'est que du bonheur Tu verras c'est de la joie Y'all les couches et les odeurs Y'all les vomis les caca et puis tout le reste tout d'abord D'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et plus bon débarras, bon débarrass, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras c'est que du bonheur. Wow. En puis pour de vrai tu t'en iras Mais s'il te plaît ne nous abandonne pas Non mais oui je sais ton amour viendra Quand il sera temps de les faire toi aussi t'en auras Tu verras c'est que du bonheur Tu verras c'est de la joie Il y a les couches à les odeurs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 www.luschampion.nl. met de c.nl Zullen we meedoen, Albert-Jan, of niet? Uh, ik, he, ik heb dat weekend wat. Heps, ik, weet, echt ik, ik weet niet wat. Een weekendje oh, weg. Ja, radio maken. Ja, oh, ja, dat is ook zo. Jonge, ja. Jongen, ja. jongen, jongen. Dank Het nieuws uh, in het kort uiteraard ook na te lezen. De berichten op onze eigen CFM-app.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 Lekkere zonnige weer wat we vandaag hebben. En wat we ook nog de komende dagen gaan krijgen, hoort zonnige muziek. En die hoor je juist van Jimmy Cliff en de sunshine in the music. Zo dadelijk gaan we naar de Duitsjesveld de wedstrijd van vandaag. Dat is uh, SV Zandvoort tegen Marken. En voor ons daarbij aanwezig is uh, Jan van der Leden. Zo dadelijk hoort het verslag: het begin van de wedstrijd. En uh, alles uh, wie er mee doet en dergelijke. Dat hoor je na deze van Master KG. Jerusalem, ikhayalami kilono Uhambenami uhambena mi sunganishila na ro Aan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 En, en, en het is een gezellig club, dus dat is het mooie. Ja, we uh, hebben het over uh, Stamford Marken voor uh, de mensen. Stamford Marken, ja. We spelen vandaag zonder uh, Nachtel Berg. Want die had eigenlijk uh, een weekendje vrij gepland. Omdat dit eigenlijk een inhaalweekend is. En we spelen zonder Nachtel die is gemasseerd.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 Sorry. Mark is natuurlijk een uh, leuke ploeg om tegen voetbal te zijn. We uh, zijn altijd leuke wedstrijden. We zijn, fan, zijn fanatiek, anders sportief. Jesse geeft me een mooie paas naar links. Die komt. Ik werkt nu weer. Een beetje hot genoeg, dat gaat nog niet het is, uh, ja, het is gewoon nog wel.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 We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the waste Take the evil out the people; they'll be acting right. 'Cause both black and white, and smoke a crack tonight, and the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be Try real. Time to heal each other. It. And though it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or concealed. A fact. Up in the fact the penitentiary's packed and it's filled with black.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 Just the way it, the way it is. Way. Come on. Come on. Oh, yeah. Hear yeah. me? Oh come on. Ooh, come on. Come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. The same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. we gotta make a yeah. change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 MUZIEK Al heel veel jaren hebben we bij CFM op de zaterdagmorgen programma Toebak Leeft. En dat Toebak Leeft, dat is uh, weer... Uh, de naam van het programma is weer ontstaan uit uh, deze zanger die je zojuist hoorde. Want dat is Toebak. Dus uh, daar uh, is het uh, vandaan, uh, zeg maar, de naam uh, Toebak Leeft...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 Dat is juist over uh, die mooie inzamelingsactie uh, van uh, de Poolse dame hier uit uh, Zandvoort. In verband met de oorlog in de Oekraïne. En laten we hopen dat het toch snel tot een einde gaat komen. En uh, ja, om dat kracht bij te zetten. Muziek zet er kracht bij, zeggen ze altijd. En laten we dat hopen dat het werkt. Je hoorde de Plastic Ono Band. Ja, van uh, Joko Ono en uh, John uh, Lennon met uh, wisselende artiesten. En uh, je hoorde Give Peace A Chance, de single uit 1955. En 70 alweer. Wij gaan nog naar het nieuws en weer van drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Ik zou zeggen tot zometeen. Niets is beter dan met jou. De kout zeren er zijn mensen die naar warme landen evenigeren, nou, TV